Ja, vluchtelingen voor de carnaval. Bastie van de Brabanders en Limburgers die het absoluut niet willen meemaken. Dus. In ieder geval goedemorgen en we gaan uh, snel beginnen, want we hebben een uitgebreid programma vandaag. Uh, naast mij uh, zit Richard Buitenhek. Goedemorgen Don. Goedemorgen Aan, dan Richard. En naast mij zit uh, Don Gebber. Oké, okay, en uh, achter uh, de bar en als gastvrouw uh, vandaag hebben we Betty van Voorst. ...die uh, de gaat waarnemen. Uh, samenstelling en redactie van dit programma... ...was in uh, en is in handen van Yvonne Roosendaal... ...die met een uh, scherpe blik toeziet... ...of dat het programma ook uitgevoerd wordt. En de regie en techniek uh, is in handen van Roy Haldeman. Goedemorgen. Roy is wel in carnaval. Oh, hij schrikken alle gast hier af met de carnavalsbril. Roy zit hier met een hele grote bril en uh, had er net ook nog een hele afgrijzelijke pruik op in het ja. kader van het carnaval. Maar we besluiten dat we toch iets aan carnaval gaan doen, uh, Roy. Uh, Don. Ja. En dat is dat we ja. eindigen. Dit programma met een echte onvervalse zandvoorts. Een carnavalskraken. Ja hoor. Die nog actueel is ook. En zo hoort ook een carnavalskraken. Is jouw favoriete onderwerp ook trouwens. Nee. Niet echt. <laughs> Oké. Okay. Dus uh, de onderwerpen. Richard. Gaan. Ja. Wat, uh, wat staat het programma? Ja. We gaan uh, om uh, vijf voor half elf uh, gaan we. Komt Gree Blauw van Context. En die gaat het hebben over een budgetcursus. Ai. Dat is altijd handig natuurlijk. Het ja. is dan dat, wel voor de wat armere mensen, Don. Helaas ja, niet voor jou. Ja, nou, oh, jij schuilt me hoog in. Uh, maar goed, als we het daarover hebben gehad, dan, uh, dan gaan we naar rond tien over half elf. Gaan we met uh, Roel van der Waal praten over hoe kun je nou voorkomen dat, uh, dat er gestolen wordt in je winkel. Uh, als er een overval is, hoe moet je je gedragen? Wat is het beste gedrag om de zaak uh, zo soepel mogelijk te laten verlopen. We gaan het allemaal horen van hem. Een... We zitten wel in de, in de cursus, hè dan? Ja, twee cursus, cursussen. Budget, cursus, ja. cursus, budget, uh, voorkomen winkeldiefstal. En hey, dan gaan we naar het nieuws. En dan om tien over elf komt Ike Kramer en Robert-Jan Baars praten over het APV-burgerparticipatie. Ja. En uh, dat betekent dat we als burgers uh, iets te zeggen hebben over het, uh, het APV. En uh, daarmee kunnen we schijnbaar iets. Daarin sturen. Hè? Dus uh, alle dingen die wel of niet mogen in het uh, dorp. Daar gaan we gaan ja, het eigenlijk over. Ja, in de raadsvergadering, laatst al, de laatste raadsvergadering, is daar uitgebreid over gediscussieerd. Ben je er toen bij geweest? Ja, ja. Ah, dan en, misschien kunnen we er nog uh, iets over zeggen straks. En uh, ja, er, er zijn verschillende trappen van betrokkenheid erbij. Hmm. En gekozen is voor de advies. Treden, mm -hmm. Niet de beslissingsfase. Nou, dat lijkt me ook niet handig. Nee, als je over je eigen wetgeving ja. moet beslissen, is niet altijd even handig. Maar nee, goed, precies. dat gaan we straks allemaal horen. Uh, daarna hebben we Ria van Bakel. Dat is uh, een beroepskracht uh, van Pluspunt. En uh, die gaat een site opzetten waarbij uh, alle vacatures in het vrijwilligersveld in beeld gebracht worden. Dat is best wel handig. Dat ook CFM zoekt uh, Zeker. vrijwilligers. En als je een zo'n soort vacaturebank kan uh, bekijken. Dan, uh, dan zou dat best wel eens een handig stuk gereedschap kunnen zijn. Want ja, tot nu toe hebben we dat alleen maar in Haarlem. Hè? Dus wij, wij halen ook... Uh, wij adverteren ook op die site in Haarlem. Bij Van CSM. Ja. Maar ja, dan komen er dus wel Haarlemers natuurlijk naar, ja. naar Zandvoort. Ja. ja waar het ja, op zich ja. niet zo erg is, maar we zoeken eigenlijk liever Zandvoort. Nou, we hebben er één hier uh, achter de knoppen. Dus één is genoeg. Maar die gaat binnenkort in Zandvoort wonen, weet ik. <laughs> Oké. Okay. En dan. Uh, weet je trouwens waar dat, uh, die website staat voor VIP? Weet je waar dat voor staat? Nee. Dat is vrijwilligersinformatiepunt. Ai. Kijk. hadden wij kunnen verzinnen. Ja, dat is zo. Nou ja, en dan. Het laatste onderwerp van deze ochtend zo om tien over half twaalf is Hans Houweling met het Alzheimer Café. En dan gaan we horen wat daar de onderwerpen zijn en voor wie het eigenlijk bedoeld is. Ja. Nou dan gaan we nu naar muziek. En dat is een, een Haarlemse band, dus Roy in die zin uh, helemaal goed. Uh, dat is de Haarlemse band To Be, die is ook wel eens in mijn uitzending geweest, de Inspiratieradio. En ik was toen zeer onder de indruk van, van uw muziek. En uh, nou, luister lekker. Het begint een beetje rustig, maar daarna weet ik zeker dat u allemaal wakker bent, is antwoord. Anders dan voorheen. Worden, die zegt ik ben mij.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 Loze berichten die mijn levenskracht ontrichten. Ik wil geen wereld vol illusie, geen achterdocht geen illusie, Het gaat het leven uit mijn daad. Vuur mij aan de steen, geen masten die me domineren Geen let om mij te controleren, ik laat me echt geen angst aan water Ik hou mezelf alleen weer gaten Je leest de woorden op mijn lippen, ik laat me door geen mens ooit chippen Gelukkig Kon ik hem nooit aan wennen. Ik krijg je rechtstreeks in de ogen en voel voorzichtig meedoen. dat net niet genoemd, maar dat is ook de eerste gast van vanochtend. Die hebben we dat vergeten inderdaad. Nee, die hebben we niet vergeten, want die gaan we nu aankondigen. Ja. Dat is Marianne de Rebel. Uh, die bijt het spits af uh, van deze uitzending. En we gaan praten met Marianne over uh, opening Kinderkunstlijn. Welkom Marianne. Dankjewel. Kinderkunstlijn. Uh, ja, wat is het? Is dat terugkerend, uh, net als vorige ja, ja, keer? Ja, ja, ja, ja. Het is um, eigenlijk opgezet door Hilly en mij. En we gaan volgend jaar het derde lustrum in. We hebben een hele lange tijd we hebben alleen de Oranje Nassu School gehad. En dat deden we op low budget. Uh, om uit te proberen hoe wij uh, de ja, fascinatie en de voorliefde hebben voor kunst. Om te kijken of we dat als professionele uh, over kunnen brengen op kinderen. Uh, dat hebben we een, uh, flink wat jaartjes hebben we dat mm -hmm. gedaan. Daarin zat de HEMA als onze expositieruimte. Um, dat is Elk jaar was dat een optocht en de werkjes werden dan in de oude koffieshop uh, gehangen. Ik weet niet of dat de juiste term is tegenwoordig, maar toen wel. <lacht> toen, toen werd er gewoon koffie verkocht. <lacht> <lacht> maar uh, daar heeft de HEMA hartstikke goed in gefaciliteerd. En um, daar zijn we ze nog steeds bijzonder dankbaar om overigens. Toen uh, hebben we het plan opgepakt, heel en ik, om dat maar eens wat breder aan te pakken. Waarom alleen de ONS en waarom niet alle scholen in Zandvoort? En uh, dat gesprek zijn we aangegaan. We hebben een mooi bedrijfsplan geschreven, een kostenbatenplan. En uh, daar hebben we subsidie voor aangevraagd bij de gemeente. En die is gehonoreerd eigenlijk. En toen konden we alle scholen van Zandvoort bedienen, SDC. Het is dus een heel groot succes. Tot op een gegeven ogenblik Tone tegen mij zei van Rebel, alles goed en wel. Je hebt nu een leuke. Ik kan rijmen ook nog. <laughs> is voordeel ook voor die naam. Hè? Uh, het, het is allemaal goed en wel, maar we willen eigenlijk toch wel een stukje uh, de, de punnekje vervangen, hè? als je het zo zou bekijken van het schilderen en het creatief bezig zijn met kinderen. Dat uh, we willen ook wel een stukje theorie toevoegen in die subsidie eis. En daar had ik ongelooflijk de kleren over in. Want dan moet ik weer terug in mijn eigen boeken. En dan moet je een plan gaan schrijven voor kinderen uit groep 8. Nou, daar moet je gewoon wel een hele lange tijd voor, voor um, vrijmaken om dat uh, okay, vervolgens even, weer te doen. Je zijn een plan schrijven, een leerplan maken Ja, ja, een echt officieel leerplan. Dan moet je terug naar Rembrandt van Rijn, 1606. Tot de hedendaagse kunst. En dat moet je dan in een uur kunnen vertellen in een klas. Bovendien ben ik autodidact. Ik heb nooit les gegeven aan een grote groep kinderen. En dat varieert van acht kinderen van de school, die er dit jaar bij is gekomen, tot 32, 34 kinderen. Nou, ga die maar eens rustig houden. Geen enkel idee hoe ik dat moest aanpakken. Dus op een gegeven ogenblik toch een aardig plan geschreven. En ik ben die theorielessen ingegaan. En jongens, ik ben gewoon echt mijn beroep misgelopen. Hmm. Ik vind het het leukste wat er is. Ja. Het leukste. Moet je dan ook meteen materiaal uh, maken? Als je een theoretische lesgever? <lacht> nee, geeft, nee en, en... wat we nu hebben uh, gedaan, want uh, door de jaren heen krijg je natuurlijk uh, een bepaalde expertise. Dus je kunt uh, afstrepen en toevoegen... Dus wat ik nu doe is, ik ga dinsdags naar een school. En als een soort marskramer met al mijn boeken over kunst. Van Rembrandt tot Hedendaagse kunst. Dan vertel ik de passie, dan vertel ik de noodzaak. Dan vertel ik eh, dat tegenwoordig het heel belangrijk is dat je gaat ontwerpen. Maar je eigen mousepad ontwerpen, of een t-shirt, of een skateboard, of noem het allemaal maar op. Of je videogame. Of, euh, nou ja, noem het allemaal maar op, maakt niet uit. En daar zitten ze toch wel heel aandachtig naar te luisteren. dan be bespreek je ook een aantal euh, technieken. En dan vervolgens vraag je of ze dan de vrijdagochtend om 9 uur klassikaal met juf of meester naar het museum komen. En daar worden ze dan 2,5 uur begeleid door Hilly en mij en de vrijwilligers... Aaltje Vink en uh, Emmy Stobbelaar, om vervolgens een prachtig kunstwerk uh, te maken. En is dat ook elke week? Of? Elk, alle scholen, uh, dus maal acht. Is dat elke week uh, dat je dat doet? Hoor? Ja, dat ja? is een periode van drie, vier maanden. Okay. Dat je eraan trekt als een gek, maar het is te, leuk, te hmm. leuk. En dan ga je naar het Zandvoorts Museum? Ja, daar maken we de werken. En dan de volgende dag haal ik ze op. Dan lak ik ze. En dan voorzie ik ze van uh, draad om te kunnen laten hangen. En dan, uh, de cyclus is eigenlijk als deze. Ze, ze krijgen uh, theorieles voor een uur. Dan krijgen ze een, uh, een heel leuk beeld van een eigen kunstenaar met een stukje uit het verleden. Uh, techniek. Ze moeten zelf ontwerpen. Dus dat stukje zit er dan ook in. Moet het dan gerelateerd zijn aan die kunstenaar of... Ze moeten vooral hun hart volgen. Oké, okay, dus dat, je hebt een stukje theorie van één kunstenaar, maar dat is meer als een idee. En voor nee, de rest nee, nee, mogen ze. Hun ik, gang gaan. ik ga echt van uh, 166 naar mm -hmm. uh, de 21ste ja, maar eeuw. Want je net zei dat je één kunstenaar eruit ligt? Nee, nee, nee. Want die, ja, kijk, als ik een uur zou kunnen praten, dan zou ik die hele cyclus kunnen uh, aangeven. Maar ik ga van Rembrandt, mm -hmm. van zijn zoektocht naar het licht. Tot ja, dat had uh, ik begrepen hè? van Gogh. Ja. Die het licht nooit gevonden heeft en daar stapelgek van geworden is. Dan ga ik naar de Cobra, de revolutionaire. Die vergelijk ik met de rappers van nu. Want die deden voor Malle Moes kont weg, maar wat. Maar zijn vervolgens hartstikke bekend geworden. Maar het zit eigenlijk een beetje min of meer in het shockeren wat de rappers nu doen. Dus dat til ik daarin. Dan wat? laat ik ook een stukje rap horen. Het grappige is dat je dus heel erg veel beeldende kunst daarmee begint. En dan kom je ineens bij de muziekkunst. Uh, exact. Dan gaan we uh, door naar Herman Brood. Uh, die eigenlijk de Gravity uh, kunstenaar is. Uh, en waarom hij ook uh, geworden is wat, hij, uh, wat er niet meer is. Um, het is pijn. Het is afzien. Uh, je moet allerlei leuke plannen bedenken om in de publiciteit te komen. Vooral een grote mond hebben en heel veel... Ellebogen om te zorgen dat je vooraan komt te staan. Dan heb je het over jezelf. Ja, daar heb ik dan ook een stukje over. Ja. Maar en niet, dan... niet de kinderen bedoel ik. Want ik weet nee. niet wat voor opdrachten ze krijgen namen. <lacht> dus je hebt een, een hele cyclus in die theorie. Vervolgens zeg je, wat ik van jullie verlang... is dat jullie in je hart gaan kijken... wat jullie het leukste zouden vinden om te maken. Dus ontwerp vooral je eigen ding. Hmm. Wat je nooit van je leven misschien ooit nog zou kunnen doen. Nu mag het. En dan komen ze met schetsen aan. En dat is wonderlijk. Wonderlijk. Ja, is dat beperkt tot tekenen, schilderen enzovoort? Of ook kleien, beeldhouden, weet ik wel wat? Is dat, dat er, hoort dat ook tot de mogelijkheden? Nou, waarschijnlijk dat het in de toekomst in de mogelijkheden zou kunnen gaan behoren. Uh, omdat het museum nu een prachtige ruimte heeft... Ja. Waardoor je allerlei uh, f, uh, ja, cursussen zou kunnen gaan starten. Om te zorgen dat wat, wat Hill en ik kunnen screenen in die 170 werkjes die we dus dit jaar weer hebben. Dat je zegt: die, die, die. Die, ja. die, die. Die, die. Ja. die benade je dan ook persoonlijk. Ja. Ja. En zeg: jongens, moet je horen, als het zover is. dan uh, zouden jullie kunnen aansluiten. om vervolgens een vervolgcursus te kunnen krijgen. Ja. Ja. Dus. Het, het zit eigenlijk in het feit dat je ze... Je geeft ze een stukje theorie mee. Sorry, maar ik ga niet twee kanten opkijken. Nee, ik bedoel het niet naar, hoor. Je geeft ze een stukje theorie mee. Je laat ze hun eigen ontwerp maken. Vervolgens gaan ze exposeren. Ja. En die definitie daarvan wordt uitgelegd in de theorie. Dan kunnen ze mogelijk verkopen. En elke cent die daarvoor uh, uh, ontvangen wordt... Die is voor de kunstenaar, dus het kind. En vervolgens uh, wordt het weer teruggebracht naar school. Ja. Ze kunnen ook nog één keer in de vijf jaar doen we een veiling. En dan moet er wat teruggedaan worden. En dat is dan in overleg met alle kinderen uit de school. Dat het naar goed doel gaat in Zandvoort. Okay, dat is leuk. Uh, nog even over de theorie en jullie rol verder in, in de ondersteuning. Ja. Uh, ik, want ik kan me voorstellen, als je... Een, een pentekening wil maken, of je wil waterverfschilderij maken... dat het heel andere technieken zijn. Ja, maar... Daar bereiden jullie ze op voor ja, ja, ja, en begeleiden ja, ja. ze? Wij kunnen een heel eind gaan. Behalve kleien of ja, ja. mozaïeken, want dat vergt te veel ja, tijd. Maar, maar het, het punt theorie behandelt dus ook van... ja, nou, als je dan kiest voor een techniek... waarin je je tekening of schilderij wil maken... dan heb je wat hulp nodig. Ja, ja maar we begeleiden ze uiteraard. Oh, ja. Ja, ja. Zeker. En die subsidie die we hebben... We staan volgend jaar trouwens, uh, hebben we het derde lustrum. Um, dus dat moet een heel mooi groot feest worden. En die subsidie, ja, die staat nu nog niet ter discussie. Maar dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn... als alle raadsleden kunnen bedenken... dat we het ook een beetje van de jeugd van Zandvoort moeten hebben. En als we een leuk kunstenaarsdorp uh, willen worden in samenwerking met ook de beeldend kunstenaar Zandvoort, is het natuurlijk zaak dat je zorgt dat je je kind een handvat geeft. En dat zou heel jammer zijn als dit stukje weg zou gaan. Nou, ja. Daarbij een oproep aan alle raadsleden om, ja. uh, om jou te steunen met je, met je budget. Nou, en, mij niet. En jouw kinderen. De, Eén verkeersdrempeltje minder en het is voor ja, elkaar. Ja, hè? maar die kinderen hebben dat nodig, want die kinderen zitten constant achter de computer... Um, er wordt op school wel redelijk veel gedaan, maar kunst min of meer een klein ondergeschoven kindje geworden. En als je ziet wat die kinderen maken, is het gewoon nodig om zo dat stukje handvat mee te geven. Ja, nou, je Ach. bereikt een enorme groep jeugd in Zandvoort. Tuurlijk, uh, in en al vijf nou, jaar. Ik. Nou ja, is alle, uh, alle het ja. is groep 8 plus ja. de brugklas van de Gertebach. Ja, we ja. hebben de, de brugklas van de Gertebach, gewoon om dat te vinden... Dat uh, uh, alle scholen er van, uh, van Zandvoort erbij getrokken dienen te worden. Klaar. Hey, we gaan even naar de opening. Ja. Uh, wanneer is de opening van dit jaar van de Kinderkunstlijn? Nou, Ik ben blij dat je het vraagt. Uh, volgende week wordt het uh, gerectificeerd. Maar dan is het al vrijdag dat de opening is. Dus, of dan hebben we eigenlijk nog maar een weekje. Er stond in de krant dat dat uh, in de bibliotheek zou zijn. En ook nog een verkeerde tijd. Het is 11 maart. ...in het museum om twee uur. Oké. Okay. En wie zijn daarbij aanwezig buiten jullie? Een wethouder tonen die opent het. Uh -huh. We krijgen dit jaar ook um, een aantal mensen van andere um, scholen. En volgens mij ook nog een raadslid uit Lissebroek. Want die wil wel eens zien hoe dat allemaal gegaan is... Ons. Krijgen we ook trouwens verzoeken om dat uh, buiten de grenzen te trekken. Omdat het een leuk verhaal Mooie, is Mooi, exportproduct. Ja. Ja, nou is hartstikke leuk. Is er nog iets wat we niet gevraagd hebben, wat je kwijt wilt? Allemaal naar de opening komen en kijken hoe geweldig dit ja. is. Okay. En wat er in het museum hangt, dat zijn maar 40 stuks. De rest wordt door het hele dorp uh, uitgezet in de winkels. Dus dan krijg je een heel lint min of meer door het dorp met allemaal kinderkunst. En ga het bekijken. Want het is absoluut de moeite waard. Nou, willen we iedereen oproepen. Nogal vrijdag 11 maart. Naar de opening van de kinderkunstlijn te komen. In, de, in het museum. In ja, de, om Zandvoort, twee uur. Om twee uur. En daar zijn Hilly uh, en uh, Marianne, Marianne aanwezig. Um, nou, Marianne, heel erg bedankt. ...voor uh, dat je hier uh, wilde komen vertellen. Ja, de, of, uiteraard. Zo graag zo gedaan. Al. Ja, en, uh, <laughs> ik ga lekker zo naar de golfbaan jongens. Dus, en, ek, ek, en we hopen uiteraard dat je volgend jaar hier weer uh, zit over uh, de volgende opening. Heel ja, graag. Dat er gewoon nog subsidies uh, voor alle mensen. Goed, nou, gaan... ik bedank me ervoor. Dank je wel. We gaan nu naar een toepasselijk nummer. Dat is de Kinderballade. En dat wordt gezongen door Boudewijn de Groot. Hij was twaalf, had rappe leden, jongen uit de Hof van Eden. Als hij lachte, lachten luidkeels alle leeuweriken mee. Met zijn blikkering van tanden, met zijn marmerbleke handen, leek hij op een tere engel uit een sierlijk balmaskee. Hij kon klaterhelder zingen en zijn haar ook naar ze ringen.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 Met haar glinsterende spangen leek zij in haar gazen bruidsjurk meest nog op een tovervee. Blauw waren haar vreemde ogen, blauw maar zonder mededogen. O, oh, ze was een kleine meermin die maar net van liever leef was ontstegen aan de zee. Samen.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 Geblaf van honden, dagen later werd gevonden, lag de blanke prins geschonden, in het koren zonder vee. Met zijn dode grote ogen keek hij roerloos naar omhoog, en langzaam ritselde zijn bloed nog uit een gruwelijke snee. Iemand wist meer te vertellen hoe zeer kleine Annabelle Had gehouden van haar engel uit het sierlijk balmaskee Maar nog altijd ruist de zee Dat uh, was Boudewijn de Groot en aangeschoven is ondertussen greep blauw van context uh, om te praten over uh, inkomen en uitgaven en dergelijke. Het, uh, in dat kader is het misschien goed om te noemen dat uh, op dinsdag 15 maart uh, ook Zandvoort, het steunpunt, uh, ...samen met de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst organiseert... ...over uh, nou ja, hoe kun je met je geld het beste uitkomen... ...waar kun je kwijtscheldingen krijgen... ...zodat je gemeentelijke belastingen niet hoeft te betalen en dergelijke... Uh, ...om toch maar met je geld uit te komen. In dat kader uh, is er ook te noemen een, een cursus uh, die gaat over... Ja, ...hoe ga je nou met je inkomen om en je uitgaven... Daar is een aparte cursus voor. En daarvoor praten we met Greek Blauw over dat stukje van alle voorzieningen en mogelijkheden die we hebben. Goedemorgen en welkom, Greep. Goedemorgen. Oké, okay. kun je eerst iets vertellen? Wat is context? Context, dat is het algemeen. Context is eigenlijk een organisatie in Haarlem. En zandvoort, uh, ja, die, ik hoop daar al een onderdeel in, ik maar zeggen, om maatschappelijk werk te leveren. Maatschappelijk werk en social raadsleden. Die zijn van context in Zandvoort. Ja. Uh, ma en maatschappelijk werk houdt in dat eigenlijk iedereen met al zijn problematieken bij ons terecht kan. Uh, wij kijken of wij dat zelf kunnen oppakken of dat er een verwijzing moet komen naar uh, bijvoorbeeld de GGZ of de Breider. Uh, maar verder eigenlijk iedereen laagdrempelig gratis kan bij ons binnenstappen. Wat ja. betekent dat dan bijvoorbeeld dat jullie ook maatschappelijk werkers in dienst hebben? Ja, ik ben maatschappelijk werker. Oh, okay. ja. okay. okay, ja. Dus je gaat echt de mensen langs zelf, dat besteed je niet uit zeg maar? Nee. nee. nee. Okay. Ja, nou kennen we in Zandvoort het loket, ja. waar mensen met problematiek van allerlei aard komen, nou, die, worden die de... ook verwezen naar jullie ja. onder andere? Ja, ja okay. zij komen daar met, uh, met een vraag. En uh, dan kunnen zij verwezen worden naar ons. Okay. Ja, En zeker als het wat langdurig is. Hè, als we kort uh, een formuliertje even moeten invullen. Ik maak zelf ook deel uit van het loket op twee ochtenden in de week. Okay. Dus ja, dan, dan pakken we dat daar op. Maar is de problematiek wat, wat breder? Of uh, als de huisarts vindt dat van het uh, dus maatschappelijk werk gewenst, dan stuurt hij uh, ze door naar ons. En dan nu even naar de, de cursus. Jij ja. gaat een cursus uh, geven. Ja. En dat is dus een cursus voor mensen die, uh, hoe zou ik het zeggen, financieel uh, het niet helemaal goed kunnen managen. Het hoeft niet altijd te zijn dat iemand weinig verdient. Hè? Het kan ook zijn dat iemand veel uitgeeft. Hè? Ja, ja, precies. En dat maar het, het is zelfs nog een... breder. Mm -hmm. Want uh, uh, de groepen die niet meer met hun geld uitkomen. Kijk, je kunt door een situatie in problemen komen uh, als je uit elkaar gaat samen. Ja. ja ineens dan moeten. De, dubbele, hè, lasten. De dubbele lasten. Dubbele lasten. Maar je bent gewend om van die twee inkomens je ding te doen. Uh, uh, huizen moeten soms verkocht worden. Dus mensen komen altijd in een, nou ja, in een probleem. Dus dat is wat geld tekort komen. Ja. Hoe ga je daar weer meer, opnieuw meer om? Uh, je hebt het jarenlang zo gedaan. Je hebt mensen die, uh, die leven eigenlijk chronisch altijd al van een laag budget. Nou, met dit kabinet ook, het wordt er niet vrolijker op. Nee. Hè, dus die mensen, die, het wordt steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Um, wat vaak dan gebeurt is dat je zegt van nou ik kan een, een maand bijvoorbeeld mijn uh, energiekosten niet betalen. Dan schuif ik het door naar de volgende maand. Maar dat komt dan wel boven op dat inkomen wat je dat die maand weer hebt, en dan komt de vicieuze cirkel dat het steeds moeilijker wordt eigenlijk weer om het allemaal recht te brengen. Dus dat zijn eigenlijk de problemen waar mensen Precies. tegenaan lopen. Hè, en vaak buiten eigen schuld, hè, want dat wordt ja. wel eens Goed. vergeten in Nederland. Hè. Ze ja. denken: nou, iemand die aan zo'n cursus moet of naar de rechts- of het de hulp, hmm. uh, hulp schuldhulpverlening. Ja. ja, dat zijn uh, allemaal mensen die het allemaal aan zichzelf te denken hebben. Ja. Maar dat, dat, dat is natuurlijk maar een klein gedeelte die het uiteindelijk dezelfde taak kan doen. Het is eigenlijk he? moedwillig, continu. Ja. Eh, nou ja, en dat is ook een hele groep mensen die eh, eigenlijk continu overbesteding hebben. Dus mensen die eh, ja, het toch niet zo goed kunnen managen of, of ja, niet lekker in hun vel zitten. Dus eigenlijk uit compensatie dan prulletjes kopen of... Ja. Ja, dingen doen die je eigenlijk niet bij je niet kunt doen. een beetje verslaving wordt het bijna. Hè, dan die, uh, ja, je, je, het je verdrukt, je verdrukt een ander gevoel weg. Hè? Ja. Ja. En wat ga je dan leren in die, uh, in die cursus? Nou, hij uh, bestaat uit twee delen. Uh, het eerste deel is eigenlijk, we gaan uh, achter de computer zitten en we gaan een maand- en een jaarbegroting maken. Dus Zo, dat, dat loopt klinkt, een beetje door die cursus. Uh, klinkt officieel? Heen. Ja. De, uh, dat heeft wel een doel, omdat mensen wat ook met die cijfertjes weer te laten werken. Van wat houdt het nou precies in als ik dat bedrag. Dat is het programma, dat rekent het ook allemaal door. Van hoe, ja, hoe blijft het er eigenlijk over waar ik het mee, doen, mee moet doen? Even, even in ja. ja? dus ik heb ergens gelezen. Computerkennis is wel een, een pre-. Dat betekent jullie. Een, een beetje, een beetje van e-mailen. Gebruiken ja, je, erbij. ja, we hebben een soort. Uh, dat is van Excel-bestand en dat, dat is een bestand. Uh, ja. Waar je eigenlijk allerlei programma's in kan maken. En dat hebben wij gemaakt. Waardoor dat als jij je vast lasten maar zeggen, op, uh, zo invoegt. dan telt je alles door gelijk. Ja. Dus de een berekening. elektronisch huishoudboekje. Ja, en Dan krijgen ze dat ook mee, die, die spreadsheet? Ja, Kunnen dat, ze dat wordt, thuis ook uh, op een gegeven moment. Op een, ze krijgen een UB-stick. Mm -hmm. uh, waar dus tijdens de, de cursus, hè, de, de, je werkt er eigenlijk elke keer weer op. Die blijft even nog bij ons en op een gegeven moment krijgen ze hem mee, zodat ze er thuis ook verder mee kunnen. En nou kan ik me voorstellen, mensen in die positie, dat ze geen computer hebben? Is daar nog een voorziening voor? Nou, we, uh, sowieso uh, hebben wij zijn vaak ook met mensen die ook geen computer hebben, maar wel bijvoorbeeld een opleiding willen gaan doen. En soms dan is daar wel een gaatje voor te vinden of dat wij zelf nog computers hebben staan. Die zeggen van nou die gebruiken wij niet meer, die schoonen we op. Okay. En dat we die op die manier hebben. En ik maak me sterk dat ook bij pluspunt wel wat mogelijkheden zijn in de computerlokaal. Ja. Ja. Ja. Nou, is... daar wordt het ook gegeven. Okay. Okay. Het is ja. bijna al een eerste levensbehoefte tegenwoordig. hè? Net zoals een tv, dat is ook officieel ja, nou nog gedefinieerd als een eerste levensbehoefte. Ja, een beetje laptop kost toch 400-500 euro. En, uh, ik kan me voorstellen ja. dat je dat dan niet kan betalen. Nee, ja. nee. Hey, je zei het, het bestaat uit twee delen. Dus eerst die je planningen maken, maand- en jaarplanning. Precies, daar wordt aan gewerkt. En uh, ik heb twee goede assistenten erbij. Dat is de heer Gerluxe en Marco Keijzer. Geel Ge Luxe, wat een ja. grappige naam in zo'n situatie. <laughs> ja. En Marco Keijzer en die gaan samen met mij dat. dat, dat want ik ben niet zo'n computer. Dus, ah, goed, okay. dus als ze vastlopen, dan weet ik het ook niet meer. Mm -hmm. Dus dan pakken zij dat op. En het tweede gedeelte, ja, dat gaat vooral van gedragsverandering. Hoe ga ik het doen? En dat is het moeilijkste. Ja. Ja. En om je daaraan vast te houden. Ja. En dat gaan we op een hele leuke manier. Gaan we dat weet, je, weet je wat ik wel eens denk? dat uh, Volgens mij is de acceptatie dat je gewoon zoveel hebt uit te geven. Ja. Dat dat ongeveer nog het zwaarst is. Ja. Dat mensen echt zich realiseren. Ja, maar ik heb maar 300 euro uit te geven aan bla bla bla. Ja. Dat, en dat... dan probeer ik er eigenlijk van te maken hoe, dat ze er een sport van maken. Oké, okay, leuk. Een uitdaging. Ja, een uitdaging. Dus je zet ja. een soort doel voor jezelf Precies. en er toe loopt. Ja. Ja, dat is natuurlijk leuker dan alleen maar in die ellende denk Ik denk precies blijven denk ik van hangen. ik kan het niet kopen of ik kan dit niet en ik kan daar niet aan meedoen. Ja. Ja. Even gezien de tijd uh, ja. ook. Uh, 15 maart is dan die brede voorlichting Dat wordt door de, door, door door de, de gemeente gedaan. En, ja. en, en ook Zandvoort gedaan. Dat is middags om 15 maart dus, middags om 3 uur in het gebouw van Pluspunt. Uh, je kunt je aanmelden bij Pluspunt daar, uh, daarvoor. Ik zal is even het telefoonnummer punt. roepen. Dat is ja? 5740330. Dus 5740330. Daar kunt u zich aanmelden en, voor deze En dan specifiek voor de cursus van Context. Ja. 7. April? Begint het. Begint het, s middags? En, en daar wil ik even wat bij zeggen. Want we lopen, doordat er al geflaaid is en er is al heel veel bekend ook uitgegeven. Uh, we, zit, we zitten eigenlijk al vol voor deze cursus. Ja. Uh, maar dat geeft niet, want de mensen kunnen zich even goed blijven aanmelden. Want we hebben al een vervolg in september. Oh. Dan gaan oh, okay. we een tweede cursus starten. Oké. Okay. Dus, dus mensen dus kunnen zich altijd weer aanmelden bij Context. Context, ik zie hier een telefoonnummer staan. Uh, 571 3459. Ja, precies. Daar kunnen mensen... En als ze bij uh, Pluspunt langs gaan of, of mailen... dan die verwijzen dan, ze wel weer naar ons Die verwijzen ons. ook wel. Ja. Dus je hebt altijd een ingang ja. naar die cursus. Ja, je kunt je op maandag, dinsdag en donderdag... en vrijdag tussen 9 en 10 uur aanmelden ook bij Pluspunt. Ja? Nou, nee, niet bij Pluspunt. Bij, bij, bij Context. Van, bij Context. dat, want dat ja. zit ik doe hetzelfde... zelf even het eerste gesprek met die mensen. Zit dat in hetzelfde gebouw of... Nee, dat zit op de hoge weg, nummer oh, 56e. Okay. Nou, dat is goed dat we hem nog even melden. Ja, want ik Teken zie over dat, de het is een Zandvoorts telefoonnummer, hè? 571. Ja. ja, dat klopt. Ja. Nou, de kostprijs is uh, schokkend, die is 5 euro. Ja, geweldig hè. Dus dat is uh, dat de, goed, de eerste budgetteinslag die ze moeten maken. Nou, maar op 15 maart leren ze hoe ze dat geld van de gemeente <laughs> ja, terug kunnen krijgen ja, ja, ja. <laughs> Nou, G, heel erg bedankt uh, voor... Uh, ja, jullie ook bedankt. Dus ik, dat ik hoop dat, uh, dat het een succes wordt. Nou, dat is, dat is het al eigenlijk bijna, want de eerste is al vol. ja, ja. Ja. Dus, ik, ja, ik denk dat het voor iedereen goed is, ook voor de samenleving, als mensen geen, geen schulden hebben en daar in ieder geval weer blij van uit hun ogen kijken. Dus het is goed werk. Dank je wel. Oké, okay, goed. Graag gedaan. En we gaan natuurlijk nu naar een heel toepasselijk uh, nummer. Wat kunnen we anders draaien doen dan Money van Pink Floyd? Pink Floyd. Uh, het, volgende onderwerp. En het volgende onderwerp gaat over voorkomen van diefstal. En uh, daarvoor is gekomen Rol van de Wal. Nou, is het spreekwoord met dieven vang je dieven, maar er zit zo'n keurige man tegenover me. Dat, is, dat kan nooit zo dat kan zijn. Nee. <laughs> Rol, uh, in de eerste plaats, uh, waar ik Waar werk jij? Waar kom je vandaan dat je met dit onderwerp bezig bent? Ik werk voor regionaal platform criminaliteitsbeheersing. Dat is een samenwerking tussen politie, gemeente, maar vooral de ondernemers. Okay. En alle ondernemers in regio Kerenland, dus ook in Zandvoort. Jij werkt voor dat platform, je bent geen politieman. Ik ben ook politieman, ook politieman, maar ik ben uitgeleend als het ware aan het platform. Oké, okay. goed. Voorkomen winkeldiefstal en dergelijke. Daar gaat een cursus voor gemaakt worden. En Klopt, uitgevoerd. Kun je er iets over vertellen over de cursus? Ja, natuurlijk. In Zandvoort loopt al een traject Veilig Ondernemen. En daar zitten ondernemers bij: de brandweer, politie, gemeente. Eigenlijk iedereen die met veilig ondernemen te maken heeft. Dat wil zeggen, veilig ondernemen in de winkel. De winkelstraat, de Halterstraat en andere straten zijn naar de vertegenwoordigd. En een van de onderwerpen die is winkeldiefstal. Winkeldiefstal is een veel voorkomend Delict, als het ware. Alleen, ondernemers weten nog niet zo goed hoe ze daarmee om te gaan. Sommigen weten het wel. Maar hebben geen zin om aangifte te doen. Omdat uh, dat ze zeggen dan, dat de politie er niet zoveel mee doet. Maar wij proberen ze te leren hoe zo'n winkeldiefstal in werk gaat. Wat de winkeldief doet. Maar ook vooral hoe je het kan voorkomen. Het bestaat uit verschillende onderdelen. Eerst mogen mensen wat vertellen over hun eigen winkel. Eigenlijk zijn er al aantal ondernemers die zich hebben aangemeld en heel veel verschillende ondernemers doen mee. Ze kunnen op die manier hun ervaringen vertellen, ervaringen delen, kijken hoe een winkeldiefstal eruit ziet, wat er dan nou gebeurt, maar ook hoe ze daarop moeten reageren. Dus wij bieden bijvoorbeeld een veelplegerswebsite aan, waarbij mensen staan op de website die regelmatig dit soort delicten plegen. Als ze dan op die website kijken, kunnen ze in de winkel al zien of iemand op die site staat. Op die manier kunnen ze al reageren op een mogelijke winkeldief. Is die openbaar die site? Kan iedereen die niet bekijken? Die website is niet uh, in die zin openbaar dat iedereen op kan kijken. Bij ons kan je uh, lid worden en vervolgens kan je toegang krijgen tot die site. Hmm. Oké, okay. dus geen, uh, geen schandpalen nee. zoals we dat in het buitenland wel eens Nee, het zijn uh, wow. voor de duidelijkheid zijn cijfers en uh, foto's van de politie. Die mogen wij uh, publiceren. Strenge regelgeving, allemaal goedgekeurd. Hmm. Maar ondernemers kunnen daar dus mooi op kijken. Ja, ja nou is het een beetje tegengesteld belang. Hè? Een, een, een winkel wil graag zijn producten zo aantrekkelijk en makkelijk mogelijk aanbieden. Klopt. En aan de andere kant wil je ook uh, voorkomen dat het gestolen wordt. Klopt. Daar zit een tegenstrijdigheid Klopt. in. Hè? Maar je kan het ook samennemen. Als je als winkelier heel vriendelijk mensen begroet. Ik zie je meteen aan iemand of die normaal reageert, of die uit het dorp komt of niet. En of die wel eens mogelijk... Dat heeft dus een kausaal verband? Nou, <laughs> va vaak is het zo dat als mensen herkend worden, uh -huh. dan durven ze geen winkelvies nee, dan met okay. te plegen. Ja, ja precies. Ja. In die zin. Ja. Ja, het zijn lastige dingen. Ik weet het van een familielid van mij die een winkel had. En die zag op een gegeven moment dat er wat gestolen werd. En diegene liep de, de zaak uit. En ja, wat moet je dan doen? Moet je erachterheen gaan? Moet je proberen het gestolen goed terug te krijgen of niet. Je loopt zeker risico's ook nog. Precies, dat willen we namelijk ook in de training dus gaan leren. Die mensen krijgen dan aangeleerd hoe ze een winkel die verkennen en wat ze moeten doen. Als het gebeurt, dat wil zeggen er is ook een acteur aanwezig. Die doet alsof je een winkeldiefstal gaat plegen. En dan moet de winkelier diegene aanspreken. En als diegene wegrent, vooral kijken hoe diegene eruit ziet. En dan doorgeven aan de politie. Dan kan de politie weer die meneer aanhouden. Niet zelf vrouw. erachter heen gaan en proberen nee, het te overmeesteren. Het, het, veiligheid is het belangrijkste. Het mag natuurlijk wel, juridisch gezien. Maar veiligheid gaat voorop. Het is zou zonde zijn als je letsel of schade oploopt door een winkeldief. Een kennis van mij, goede kennis van mij, die, uh, die heeft een winkel in Haarlem. Die is wel eens achteraan gegaan, achter een winkeldief. Die liep tegen een paaltje op en die heeft daarna een dwarsleidje gekregen. <laughs> dus is dus zijn hele leven toch wel behoorlijk beschadigd uh, door ja. het achtervolgen van een dief. Dus het is ja. echt gevaarlijk. Ja. Als je dat niet gewend bent, kijk politiemensen die trainen erop. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Ja. Ja. We gaan even naar de, de cursus. Ja. Uh, 7 maart hadden we al een training, maar die is, uh, die is al helemaal vol. Hè? Dus klopt. daar kunnen mensen zich niet meer voor aangeven. En er waren nu twee nieuwe trainingen gepland. Ja, klopt. Op uh, dinsdag 5 april organiseren wij dezelfde training. Ook in het politiebureau in Zandvoort. En 18 april is nog een training overval. Voor diegenen die zowel interesse hebben in de winkeldiefstal als in de overvaltraining is er dus extra mogelijkheid om oh, okay. aan te maken. Dus dat zijn gescheiden trainingen? Ja, het dat zijn gescheiden trainingen. Uh, nou, dus er zijn van 7 tot 10... In het, uh... Van 7 uur s avonds tot 10 uur s avonds. Ja, klopt. Oké, okay. waar kunnen ze zich opgeven? Ze kunnen zich opgeven via de website www.rpckennemland.nl mm -hmm. en dan een mail sturen naar het mailadres wat genoemd staat op de website. Oké, okay. en waar staat het RPC voor? Regionaal Platform criminaliteitsbeheer. Dat is een uh, moeilijke term. Ja. Is, uh, nog even, uh, dat is mijn nieuwsgierigheid, een, uh, een cursus diefstal en een cursus overvallen. Daar, daar zitten behoorlijke verschillen tussen. Nou, u moet zich voorstellen, de overvaltraining gaat specifiek om een overval. Dan wordt er ook een situatie nagebootst dat er een overvaller binnenkomt. En dat heeft een heel hoge vorm van agressie. Ja. Mensen raken dan heel, uh, heel erg onder indruk van een overvaller. Ja. En daarop is een andere reactie nodig dan op een winkeldief. En om daar heel diep op in te gaan op overval, heb je wel drie uur nodig. En hetzelfde geldt voor een winkeldiefstal. Ja. Dat is, een winkeldiefstal komt natuurlijk iets vaker voor. Ja. Dus dan moet je op een andere manier op reageren dan op overval. Ja, ja, ja. Nou ja, de, de impact of, of de indruk die ik heb is natuurlijk bij een overval nog veel hoger. Klopt. Oh, Oké, okay. en da daar zitten de verschillen in de cursussen in. Klopt. Oké, okay, dus samenvattend, uh, op 5 april, dinsdag 5 april, hebben we een cursus winkeldiefstal. En uh, op maandag 18 april hebben we een cursus overval. Uh, en die zijn van uh, 7 tot 10. En u kunt zich opgeven bij www.rpckennermerland.nl. Klopt. Nou Roel, heel erg uh, bedankt. Succes met je met het goede werk. Ja, dankjewel. En, uh, ga zo door. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. En we gaan nu uh, naar een uh, toepasselijk nummer van uh, Shirley Bessie. En dat komt uit de cyclus van de James Bond films. En dat gaat natuurlijk altijd over uh, nou, misdaad. En dat is nog zacht uitgedrukt. En we gaan nu luisteren naar Diamonds Are Forever. Diamonds are forever They are all I need to please me They can stimulate and tease me Shirley Bessie met Diamonds Are Forever. We gaan uh, Na de pauze gaan we naar het nieuws gaan we naar uh, nog drie onderwerpen. En we beginnen straks om uh, tien over elf met de gemeente APV, burgerparticipatie. Uh, de Algemene Plaatselijke Verordeningen. Ja, dus wat mogen we wel en wat mogen we niet. En Eike Kramer... En Robert-Jan Baars die komen hierover uh, vertellen. En burgerparticipatie is een duur woord van dat wij ook nu kunnen meebeslissen. En ik heb van jou inmiddels gehoord dat dat op het niveau advies is. Op adviesniveau, maar daar gaan we straks over praten. Uh, daarna, uh, nou, natuurlijk een plaatje, daarna draaien. En dan, uh, dan gaan we met Ria van Bakel praten over uh, de website uh, vrijwilligers, VIP, vrijwilligersinformatiepunt. Horen we wel wat dat uh, allemaal inhoudt, hoe het eruit ziet. Ja, en deze is nog niet in de lucht, want die komt binnenkort uh, pas in de lucht. Ja. En dan uh, als laatste gaan we naar het Alzheimer Café. En dan komt Hans Houweling. En uh, zijn statement is, bewegen vertraagt het de dementieproces. Ja, nou en dan uh, nog wel wat meer dingen. En dan, uh, dan is het weer het einde van de ochtend. In ieder geval is het uh, het einde van uh, dit eerste uur. En dat, dat gaan we uit uh, met meneer de president van uh, Boudewijn de Groot. Meneer de president, wel te rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten.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 Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal, ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langst zult trekken En geloof van al die tegenstand geen woord Bajonetten met bloedige gevesten Houden ver van hier op uw bevelde wacht Voor de glorie en de heer van Vrije Westen Meneer de president, slaap zacht Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan. Die daar gins bij het gewicht zijn omgekomen. En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten. Dat er mensen zijn die ziek zijn van het geweld. Die het bloed en de ellende niet vergeten. En voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die mooie mensen.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 de PvdA en de SP in de Tweede Kamer willen opheldering van minister Hille van Defensie over mogelijke misstanden bij de marine. De Volkskrant schrijft dat er bij een onderdeel van de marine in Den Helder sprake is van zelfverrijking, diefstal en intimidatie. Het zou gaan om een afdeling waar zwaar beveiligde defensiesoftware en maritieme wapensystemen worden ontwikkeld. Volgens de krant zijn er sterke aanwijzingen dat hoger personeel zich ten onrecht heeft verrijkt met bonussen en andere premies... Ook zou er misbruik zijn gemaakt van dienstauto's en telefoons, en zouden er computers en apparatuur zijn gestolen? PvdA en SP willen hierover volgende week met Hele praten, het ministerie van Defensie wil niet reageren. In Libië claimen opstandelingen tegen het bewind van kolonel Gaddafi dat ze een aanval van regeringstroepen op de stad Zawiya hebben afgeslagen. In de stad, 50 kilometer ten westen van Tripoli, waren vanochtend vroeg hevige gevechten uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de opstandelingen kwamen honderden zwaar bewapende militairen met tanks de stad binnen. Ze trokken op naar het centrale plein. Ooggetuigen op Arabische televisiezenders maakten melding van zware gevechten en veel burgerslachtoffers. De woordvoerder van de opstandelingen zegt nu dat de aanval is afgeslagen. Het Libische verwijt dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt als spionage mist elke grond. Dat heeft oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot gezegd in het NCRV-programma Cappuccino. Volgens hem probeert Libië de inzet over de vrijlating van de gevangenen genomen militairen te verhogen door te komen met een dwaze aantijging. Bot zei verder dat moet worden afgewacht of de beschuldiging van spionage wordt omgezet in een daadwerkelijke klacht. Het weer overwegend bewolkt met plaatselijk wat motregen later van het noorden uit opklaringen. Bij een matige noordenwind wordt het 5 graden. Morgen meer zon en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Autobedrijf Zandvoort een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.